11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de proloog. Passen Mollema en Ten Dam wel in de Nederlandse rentraditie? En waar is een topatleet uiteindelijk toe in staat? Na het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden verder gedaald. Nederlanders zijn met afstand het somberste volk van Europa. Het vertrouwen heeft een flinke tik gekregen, zegt CBS-econoom Peter Heijn van Mulligen consumentenvertrouwen is weer iets gedaald met twee punten naar min 38. En die verslechtering komt vooral doordat mensen een stuk somberder zijn geworden over het economisch klimaat. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want het economisch nieuws van de afgelopen tijd was erg negatief. CBS meldt verder dat de werkloosheid in Nederland vorige maand verder is opgelopen. Er kwamen 16.000 werklozen bij. Dat zijn er meer dan 500 per dag. In totaal zijn er nu 675.000 werklozen geregistreerd. Op de A1 bij Batmen staat een vrachtwagen met auto's in brand. De snelweg is afgesloten in de richting van Deventer. Op de vrachtwagen staan zeven auto's en het grootste deel staat in brand. En dat veroorzaakt flinke rook door de brand. En de afsluiting van de A1 is een kilometerslange file ontstaan. De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet vijf jaar de gevangenis in. Hij is schuldig bevonden aan diefstal. Volgens de rechter heeft hij voor een kleine half miljoen euro aan hout verduisterd. Navalny is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin. De veroordeling is een klap voor de hele Russische oppositie, zegt correspondent David-Jan Godfoy. Dat betekent dat automatisch, bijvoorbeeld, dat hij niet kan meedoen aan de burgemeestersverkiezingen van Moskou, die in september op het programma staan. Bijvoorbeeld ook dat hij in 2018 niet mee zou kunnen doen aan de presidentsverkiezingen, waar hij al van heeft aangekondigd, dat hij eraan mee wil doen. Dus ja, voor de oppositie is dit een zware klap en voor Navalny zelf natuurlijk ook. En Navalny's advocaat heeft al gezegd dat hij tegen de celstraf van vijf jaar in beroep gaat. Verschillende instanties doen een onderzoek naar een verdacht sterfgeval van een hoogbejaarde vrouw. De 91-jarige vrouw werd in mei zwaargewond aangetroffen in haar woning in een zorginstelling in Den Bosch. Ze overleed later in het ziekenhuis. Haar familie kreeg te horen dat ze uit bed was gevallen, maar de schouwaarts van de GGD twijfelde daaraan. Hij trof verschillende botbreuken en wonden aan en deed melding bij de politie. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft sectie verricht. Het OM moet nu besluiten of de instelling in Den Bosch wordt vervolgd. De kleindochter van de vrouw vertelde gisteren bij knevelen Van der Brink... dat haar oma klaagde over de behandeling in de zorginstelling. De inspectie voor de gezondheidszorg zegt meer meldingen te hebben gekregen. Twee arboudiensten hebben medische gegevens van zieke werknemers doorgespeeld aan de werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het gaat om een arboudienst en een verzuimbedrijf die voor 58.000 werknemers werken. Ze gaven de werkgevers informatie over de aard en oorzaak van de ziekte, over het medicijngebruik en de behandelingen. En dat is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het verzuimbedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen. De Arbo-dienst zal de komende tijd opnieuw worden gecontroleerd. Het weer nog zonnig aan de kust wat bewolking van zee en het wordt 24 tot 28 graden. Ook morgen veel zon en dan 20 tot 27 graden. Problemen zijn er op de Nederlandse wegen. Jolanda van der Velden. Zeker de A1 Hengelo richting Apeldoorn is voorlopig helemaal dicht tussen Alfred Lochem en Badmen. U hoorde het ook al in het nieuws, er is een vrachtwagenladen met personenauto's in brand gevlogen. Vanaf de Alfred Markelo staat inmiddels 6 kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Aselo via Almelo-Zwolle. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Enschede. Dan is er ook een aanrijding geweest op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersa en Maastricht staat 2 kilometer. Oranje renners rijden in het groen en toppers in het rood. Zo dadelijk in de proloog. 8, 9... Kinderen met de stofwisseling betten worden blind... en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen...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 Goedemorgen, dit is pas de dag die je wist dat zou komen, de beklimming van de Alpe us Bij mij aan tafel de algemeen directeur van Wielerblond Vlaanderen, maar vooral bekend ook als sportjournalist Hans van der Wegen. Uh, meneer van der Wegen, u schreef het boek Wie gelooft die renners nog, een bestseller in België. Daarover later meer, want ik wil eerst even met u kijken uh, naar die etappe van vandaag. Er is veel om te doen. Uh, de afdaling van de Col de Saren, bijvoorbeeld. Wat vindt u? Ik heb de Col de ooit gedaan als toerist. En dan bedoel ik niet als wieloetourist, maar als echt toerist met de auto. Dat vond ik al een uh, linke, linke soep. Nu, ik heb begrepen dat ze die uh, afwateringsgootjes -go uh, dicht geasfalteerd hebben. Dat is al iets. Maar de ravijnen zijn niet weg. Aan de andere kant moeten we overal over autowegen. Die, die renners over autowegen sturen. Dat is weer een ander verhaal. Maar ik zou dit niet doen als organisatie. Want als er zich iemand een breuk valt of een, een verlamming, weet ik veel, het ergste... Ja, dan zit je daar maar mee en dan kan je dat nooit goed praten. Dus uh, liever niet eigenlijk. Maar ja, goed, ze zullen het toch doen, regen. Misschien alleen bij sneeuw, dat ze het niet zullen doen vandaag. Nou, die kans lijkt me erg klein <laughs> vandaag. <laughs> uh, ook uh, aan tafel Roos Mentink. Zij schreef de 100 opmerkelijkste Nederlanders in 100 keer Tour. Vandaag dus twee keer die Alpe uh, Is dit de meest Nederlandse etappe ooit? Ik denk het niet. Het is gewoon een etappe. En ik denk dat er niet eens een Nederlander gaat winnen. Dus waarom zou die zo Nederland zijn? Ja, die Nederlandse berg zeggen we toch maar steeds. Ja, ik heb uh, begrepen uit de getallen... dat uh, sowieso qua Nederlanders wat er staat... dat is ook maar 20% aan het publiek is Nederlands. En het verhaal dat het de Nederlandse berg is, ik weet niet. Ja, we hebben er wel gewonnen. Maar ja, we, we, maar dichten, ook, we dichten ons ook Bordeaux toe en, en nog heel veel andere plekken. Nou, dat uh, belooft wat uh, voor vandaag. Uh, Filemon Wesseling, goedemorgen. Goedemorgen, ja, daar heeft helemaal gelijk in hoor, want... We rijden nu stapvoets naar boven op de Ik de West. Het is ongelooflijk druk. Maar ja, je ziet mensen van allerlei uh, nationaliteiten. En het overgrote gedeelte is echt niet Nederlands. Ik zeg trouwens net wel een heel groot spa uh, spandoek met vroem. Dus het is niet alleen maar feestelijk uh, wat hier geuit wordt. Maar uh, voornamelijk uh, een hele hoop gekkies. Want ik zag net nog een Sinterklaas naar beneden roetje op een fiets. Ah, nou, die is zo vroeg bij. Maar dus ook, uh, ik heb ook serieus werk verricht, uh, gistermiddag nog. Ik heb namelijk die afdaling gefiekt. En daar ga ik zo even over vertellen hoe dat nou was. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Tot zometeen, Filemon. Uh, Willem Frank de Noot is er ook, digitaal volger van de Tour. Ja, en uh, vandaag uh, vieren wij ook de verjaardag van de Australische co coureur Simon Clark. Hij wordt 27, de renner van Orca Green Edge. Hij uh, bedankt iedereen al meteen voor alle felicitaties die hij heeft gekregen. Hij werd wakker vanochtend door een klop op de deur, namelijk dopingcontrole. En hij verzucht, I think it's gonna be a long day. Felicitaties ook van Robbie McEwen aan het adres van Simon Clark. En op Facebook een foto van Clark uh, met onder het commentaar... This guy gets to celebrate his birthday today by riding Alp Dues twice. zware verjaardag uh, in, <laughs> in ieder geval. En om alvast een indruk te krijgen van het lijden op de berg... is verslaggever Robert-Jan Boy bij Dalla Colina Cycling in Amerongen. Robert-Jan, je zit al op ja, de fiets, hè? ik zit al op de fiets, ja. Wat ga je doen? Nou, ik ga uh, fietsen. Alleen ja. we hebben we wat, uh, wat plannen. De mechaniciën zijn druk bezig met het uh, apparaat. Je moet je voorstellen, ik sta hier op, met mijn eigen fiets op een lopende band... met een reusachtig scherm uh, voor mij. En daarin uh, zie je gewoon Alpe d'Huez. Dus ik kijk nu naar de voet van Alpe d'Huez. Ik zie die ongenaakbare rotsen. Ik zie de stijlte. Ik zie de scherpe haarspeldbochten in de verte... En zometeen moet die band beginnen te lopen. En dan gaat de beklimming gaat dan daadwerkelijk beginnen. Met de echte zwaarte. Nou, Alleen, wij, vo wij volgen je uh, natuurlijk wel, wel, wel hè? Kun je me even aan de praat krijgen? Kijk. Ja, ik ben bezig. We zijn hem aan het opstarten. Ja, uh, hij gaat ieder moment van start, hè? Ja, hij gaat ieder moment van start. Uh, Deborah, ja. tot zo. Tot zometeen, Robert-Jan. Veel succes. En hij is ook uh, via uh, een mooie videoverbinding te volgen... op deproloog.vara.nl... om te zien hoe die echt naar boven gaat. De Proloog. Ja, met 178 man twee keer die Hollandse berg over. Stompen tussen een zee van dronkaarts. Het leidt hoe dan ook tot chaotische taferelen. Is het niet te gevaarlijk om tussen al die wielergekken een berg op te fietsen? Vandaar vandaag onze stelling. Het publiek moet op een berg achter de hekken. Waar of niet waar? Goedemorgen, Steven Rooks. In 1988 winnaar op die Alpe d'Huez. Moet het publiek achter de hekken? Nee. Nee. Is het toch niet te Wel, gevaarlijk? Uh, ja, goed, de huurrennen is van het volk. En dat willen we toch zo lang mogelijk in eer houden. Het hangt er natuurlijk... In, zolang er uh, zich, zich uh, zeg maar, gedragen is, is natuurlijk een heel groot woord. Maar zolang ze zich op tijd, uh, zeg maar, weer uh, van de renner afwenden... Uh, en geen ongeluk, groot ongeluk gebeuren of vervelende ongelukken waardoor een renner van de klasse mensen, stel de geld uitdagen daardoor uh, zou komen te, te vallen, ja, dan... Uh, hebben ze het allemaal uh, zeg maar, verbruikt en dan zullen uiteindelijk de volgende keer wel hekken uh, vanaf beneden tot boven moeten. Maar zolang het nog op het nippertje goed gaat, kunnen we gewoon uh, ja, eigenlijk de mannen aanraken. Hè? Precies, niet uh, dat dat uh, gewenst is, want uh, dat vinden de renners natuurlijk ook altijd heel vervelend. Ze zijn natuurlijk enthousiast dat uh, de fans allemaal van allerlei, allerlei landen uh, daar naartoe komen en, en ze willen aanmoedigen, dat begrijp ik. En dat begrijpen ze denk ik te beter en daar krijgen ze ook een bepaalde kick van. Op het moment dat uh, ja, het pad vrij moet zijn om uh, je, je snelheid te kunnen behouden of, of misschien wel te kunnen demereren op het moment dat je blijft goed te zijn. Ja, dat moet wel, uh, dat moet wel uh, mogelijk zijn. Helpt het ook? Is het een grote morele steun als er, voor een renner die daar dan toch een beetje zigzaggend omhoog gaat? Ja, okay, voor de... Voor de toppers, uh, zeker uh, de, de renners die op dit moment uh, zeer goed presteren, zeker uh, de Nederlanders met Balkenmoen en Ten uh, Dam, ja, die zullen toch wel heel veel aanmoedigingen krijgen. En dat ja, dat daar krijg je in eerste instantie door die menigte, krijg je kippenvel. Uh, daar krijg je toch een beetje vleugels van. En dat helpt je toch wel een beetje. Aan de andere kant, de renners die van achteren rijden, en hopelijk niet al te veel juryleden. Ja, die hebben ja, profijt van. Uh, ...van een duwtje hier of daar. Ja. En dat kan natuurlijk toch wel een, een steuntje in de rug zijn, zal ik maar zeggen. Richting een letterlijk steuntje de, zelfs. De zware, ja, zware etappes die ze nog moeten rijden. Het andere dilemma van vandaag, we hadden het er net ook al even over... ...die afdalingen van de Col de Saren. Uh, ja, ja of nee? Moeten we doen? Nee, moeten we doen. Elke afdaling die, die, die, die zeg maar in een ronde zeg maar, plaatsvindt... Uh, ...zit er altijd wel een aantal risico's aan vast. En natuurlijk is het... Uh, is de in het begin niet altijd op asfalt. En het is smal, en er uh, dus staan geen vangrails of andere beschermde zaken die uit een val kunnen breken. Maar uh, iedereen is, en elke renner is nu wel op de hoogte van uh, uh, zeg maar hoe moeilijk zo'n afdaling is. En die houden er echt wel rekening mee. Hartelijk dank, Steven Rooks, over de vraag of het publiek achter de hekken moet op een berg.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 La tribu de Dana van Mano. Hans van der Wegen schreef een Belgische bestseller. Wie gelooft die renners nog over doping, doping en nog eens doping? En Roos Mentink maakte het boek de 100 opmerkelijkste Nederlanders in 100 keer tour. En ze zitten allebei nog bij mij aan tafel. Um, Roos Mentink, heb je een beetje zitten genieten van de Nederlanders deze tour tot nu toe? Oh, ik heb me helemaal suf zitten genieten. Ja, ik ben deze tour ook echt gaan kijken als, uh, als fan en uh, ik heb mijn werk uh, weggelaten ja het is gewoon een feest ik, uh, ik het was natuurlijk een enorme verrassing nou ja verrassing ja, Bouke en Laurens reden natuurlijk uh, reden natuurlijk al goed en uh, maar dat het ook echt zo uh, ja de, hallo we hebben op de tweede plaats gestaan dat uh, dat dat ja ik ben heel content is er jaren niet meer gebeurd nee daarom dus uh, een en al um, ja genieten blij zijn en uh, maar toch geen Nederlandse winnaar vandaag voorspel je nee ik denk het niet ik uh, en waarom? Ik kan het niet eens onderbouwen. Maar het is, de, he, noem het een gevoel. We hebben al zo lang niet gewonnen. Het zou wel heel mooi zijn hè, als we een etappe uh, zouden winnen. Een soort feeling heb je vandaag. Ja, of misschien uh, is na gisteren is, is mijn, is mijn hoop een beetje weggezakt. Ik weet het niet. Ik zou het wel helemaal te gek vinden als er een Nederlander wint. Dan doe ik echt een rondedansje. Uh, ja, dan ga ik los. Hans van der Wegen, uh, heeft u ook zo genoten van de prestaties van de renners? Of um, ja. zijn er toch wat vraagtekens? Nee, nee, nee. ik, heb, ik uh, blijf genieten. En ik heb ook genoten van uh, Mollema en ten Dam. Met name Bouke Mollema. Die uit het, en dat vind ik dus dramatisch voor de Rabobank, hè, die uit dat model komt. En uh, die bank is dan weggelopen. Ja. En dan ineens presteert die jongen. In een wielrennen, wat uh, cleaner is dan ooit. En uh, ja,. Ik vind het goed. Ik, ik, stond, ik was vorige week een week bij de Tour en ik ben ook bij die bus gaan kijken. Ik, was, ik moest bij het programma van Mark Smeet zijn en uh, ik kende nog een paar van die mensen. En, uh, je ziet gewoon, die sfeer is ongedwongen. Dat zijn jongens die gewoon hard hun best doen. En dat is tegenwoordig al heel erg uh, goed. En als je dan ook talent hebt, dan kom je ver. Dat zie je. En dat was 10, 15 jaar geleden niet. Daarom ik niet zeker. Ja. Is dat de typisch Nederlandse renner, uh, Roos? Ja, de typisch Nederlandse renner. Wat is de typisch Nederlandse renner? Ik vind wel dat, uh, als ik kijk... Ik heb natuurlijk veel uh, gekeken de laatste jaren naar Nederlanders in de Tour. Uh, de, de, de renners die, die, die er wel komen, hè, die succesvol zijn... dat zijn vaak wel jongens die de boel gewoon los kunnen laten... en die, uh, ja, die gewoon rijden. Geen gezeur rijden. Niet lullen, maar poetsen. Zoiets, ja. Ja, niet lullen, maar trappen. <laughs> ja. Meneer Van der Wegen, u zei uh, het wielrennen is cleaner dan ooit. ja. Toch zijn er uh, nu heel veel cynici die vraagtekens zetten bij de prestaties van Froome. Snapt u dat? Ik snap het. En ik heb net een tweetje nog gepost in het Engels voor uh, de Engelse volgers... dat het, uh, de, de, de erfenis van de Armstrong case is eigenlijk zijn afbraak van het atletisch vermogen van Armstrong zelf... en het geloof in, in wat training kan doen. Uh, ik heb gezegd training on the threshold. Dat wil zeggen training op de anaerobe drempel. Wat een technische term is. Maar waar die Engelsen heel erg goed in zijn. Waar Armstrong ook goed in was. En uh, ja goed als ik die waarden bekijk. Ik ben uh, een um, huistuin en keukenwetenschapper. Ik heb, het, ik heb er geen diploma in gehaald. Maar ik ken er wel iets van. En um, ik denk dat dit uh, plausibel te verklaren is. Vooral omdat wie de meest achterlijke sport is. Van alle Olympische sporten. Op vak van trainingswetenschap. Die zijn heel laat pas met trainers gekomen. Hoe lang weten wij van trainers in, in de sport? Wie kent Louis Delahaye eh, die bij Blanco eh, doet? Ik ken die, ja, want die komt uit de triathlon. Ik heb in Nederland gewerkt, dus ik volgde dat allemaal. Maar die, dat is geen Louis van Gaal eh, begrip eh, in het wielrennen. Terwijl die dat eigenlijk zou kunnen zijn. Want hij stuurt die jongens aan. En dat is heel laat gekomen in het En Het wielrenen is dus een sport waar nog heel veel progressie kan zitten. En wat doen ze dan nou bij Sky, eh, waardoor Froome gewoon ontzettend goed is? Wel, bij Sky hebben ze eerst en vooral ook een performance manager uit de triatlon. Triatlon is een zeer geavanceerde av sport. Herinner je Greg Lemond in 1989 met een triatlonstuur wint hij dan? Hè? Aerodynamisch, daar had het wielrennen nog niet aan gedacht. En ze hebben ook een zwemtrainer, Tim Carrison. Dat is hun trainer, die komt uit het zwemmen. En die heeft de hele vermogensbenadering totaal veranderd, heeft hij net naar het zwemmen getild. Dus gewoon dat anaerobe vermogen enorm veranderd. Die, die, die VO2 Max proberen, de maximale zuurstofopname, proberen te, te vergroten. Maar dat kan, kijk, als je zakken verharen bij een wielerteam zou het zetten. Je geeft hem een jaar de tijd om het te analyseren. Grote ga... zwemcoach hè, voor de Nederlanders. Ja, precies. Dan gaat hij net hetzelfde doen. Dat, zou, dat, dat, is, dat is het uh, boeiende aan die, aan die fysiologische sporten. Maar He? dat is ook zo interessant dat er, dat er mensen van buiten de sport eindelijk komen. Want als je kijkt in de wielersport... het zijn vaak oud-wielrenners die ploegleiders Precies. worden... met de lessen uit hun jeugd en uit hun carrière. Dus eigenlijk binnen de wielersport wat al jaren hetzelfde herhaalt... Oh, uh, hoeveel, hoeveel ploegleiders hebben na post nog steeds schreeuwend uit de wagen gehangen. Terwijl inmiddels bekend werd dat er andere methodes net zo goed waren. Nou, je hebt daar net Steven Rooks aan het woord gehad. Ja. Dat is allemaal goed en wel. Steven Rooks zegt nee, het is van het publiek. Ik zeg zet daar in godsnaam hekkers jongens. Dat publiek kan nog steeds aan die renners als ze willen. Maar Zet daar hekken, dan vermijd je al die ellende. En dat zou het moderne wielerijn moeten zijn. Daar moeten niet mensen in komen die geen, die geen bal begrijpen van wat het is op twee wielerij. Maar met een andere, ja, out of the box is een verschrikkelijke uitdrukking. Maar toch out of the box denken en anders kijken naar die sport. En dat hebben die Engelsen dus wel gedaan. Eigenlijk zijn de Australiërs daar eerst in geweest. Ik was in 1998, toen ik bij Sport International werkte... op bezoek bij het Australian Institute of Sports. En toen zei ze... Ja, wij gaan in het wielrennen scoren, Sydney? Because it's a retarded sport. Een achterlijke sport. <laughs> of een achter, sport die achterop loopt. Daar komt het eigenlijk om neer. Ik zeg, hoezo? Ja, ik kan als Vlaming, rijwielrennen. Ja, nee, trainingswetenschap inderdaad. Als je gaat kijken, de trainers waren tot in 2000... waren de, waren de dokters... Al of niet met verboden middelen. Maar ook vaak niet met verboden middelen. En dan zijn die goede trainers gekomen. En nu heb je een evolutie. En vandaar die vroem. Ik geloof. Geloof ik vroem. Ik, ik, ik ben geen gelover. Uh, maar uh, ik zeg. Ik geef die man nog steeds heel veel meer het voordeel van de twijfel. Roos, jij ook? Ik weet het niet. En ik, ik, ik weet ook te weinig. Natuurlijk, uh, ik, ik weet wat, eh, wat dingen van de buitenkant en ik, ik heb wat overzicht. Maar ik weet te weinig om te zeggen van nou, ik denk dat hij schoon is of ik denk dat hij gebruikt. En ik hoor van alle kanten, hoor ik geluiden, die neem ik in me op. Maar bovenal, ik merk het wel. Weet je, het, het neemt voor mij het plezier voor de tour niet weg. Ik vind het een prachtige tour, er wordt interessant gereden. Uh, en als ik over een paar jaar hoor dat hij het toch wel gepakt had, ja, dan merk ik dan wel weer. Hans van der wegen zei bijvoorbeeld net, um, uh, vermogens hè, die, die jongens trappen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het aantal watt per kilo lichaamsgewicht. Zou het helpen als wij bijvoorbeeld inzagen zouden krijgen? Dat wij bijvoorbeeld uh, weten van, hé, hey, Mollema trapt dat en dam dat en Vloem dat. Ja nee, want heel veel mensen begrijpen er eigenlijk al de ballen van. <laughs> ja, er wordt, ik, ik merk het zo vaak. Ik heb toevallig een wattage meter aan mijn fiets hangen. En, uh, Serieus? Ja, ja. Ja, leuk hè? Ja, ik heb een power tap. Power tap, dat ja. is duur, zeg. Dat is, ja, dat is, is even twee van de wielen heb ik ook. Ja, dat vind ik wel duur, hoor, als je dat ja. hebt. Oh, nee. Maar een, een amateurrenner heeft daar met dat geen, boek <laughs> geen idee, dat uh, gaat Roos vast uh, onthullen in een later trek. Maar... Ja, of, of ik ben goed in deeltjes, dat is ook mogelijk. En uh, had ik het merk al genoemd. En, uh, <laughs> ja, precies. <laughs> maar het, het grappige is, ik hoor heel vaak, uh, zie ik op, op, op Twitter of op, uh, op fietsfora, uh, zie ik van ja, tijdens mijn uh, vermogenstest of tijdens mijn VO2max trapte ik dit en dit vermogen weg. En dan, dan zijn er vaak hele hoge getallen. Maar dat trappen ze dan, nou ja. Echt wel. Ah, je hebt testen die drie minuten drempels. Ja. Vijf minuten drempels en de echte profs gaan op zeven, acht minuten drempels. Uh, ja, dat is, daar is 500 watt wel een ander verhaal als je acht minuten 500 watt kan trappen of zeven minuten dan als je drie minuten kan trappen. Nu kan ook in, in 800 aan Ik bedoel, ik zit in, de, in het bereik 350 of zoiets. Maar u bent er wel een voorstander van om dat wel vrij te geven? Ik ben een voorstander van uh, een hele grote sponsor in de tour, namelijk SRM. Dat is de beste vermogensmeter, ook de duurste. En uh, alle teams daarmee, verplicht daarmee uitrusten, transponders op alle fietsen. De data niet onmiddellijk vrijgeven, maar worden geanalyseerd de dag en de dag daarna door wetenschappers. En als daar anomalieën tussen zitten, anomalieën, zaken die niet kloppen, is dat geen... Uh, dat is een mooi woord zeg. Anomalie, dat is dus, denk ik uit Latijn, maar Frans ja, dat komt waarschijnlijk is een, uh, een stuk. Als daar dingen tussen zitten die niet, waar je van denkt van dit klopt niet, dan ga je dat naast de bloedwaarde leggen die je ook al hebt. En dan kan je echt wel zien van uh, hier, is, hier is iemand fout bezig. En dan kan je hem nog niet straffen, maar dan haal je hem wel. Dan zal je minimaal een brief sturen of een mail sturen en zeggen... wij hebben jou in de gaten, man. Wij, uh, wij volgen jou. En dan gaat hij daarmee stoppen. Dat deden ze tien jaar geleden al en dat scoort, scoort daarmee, echt waar. De Tour de Filemon. Filemon, daar ben je weer. Ja, en uh, ik ben nog niet dag. Nee, dat dacht ik, ik al, al, al. net wel. Ja, nee, het is, uh, het is echt ontzettend druk hoor. Ik uh, ben wel eerst een paar keer uh, op de Alp de West geweest tijdens de tour. Maar dit heb ik echt uh, nog nooit meegemaakt. Echt duizenden mensen. En ja, iedereen die moet ook vandaag op dit tijdstip naar boven fietsen. Uh, terwijl ik denk, ja, morgen ga lekker morgen fietsen. Dat is lekker rustig. En wat ik me ook afvroeg, waar zou die drang toch vandaan komen om dan als uh, man van middelbare leeftijd op een berg te gaan staan in je onderbroek. Ik heb werkelijk geen idee. <laughs> nee, je ziet er toch opmerkelijk veel. Ik ga er toch eens een psycholoog over raadplegen. Of vraag het ze zelf. Wat zeg je? Vraag het ze zelf. Ja, ik ga het, dat ga ik doen, ja. ja. Ik ben nog niet de auto uitgedurfd. Want zo gaan wij met de auto langskomen en uh, die Nederlanders, die herkennen me, die beginnen echt... Uh, nou, heel enthousiast te doen. Zo enthousiast dat ik er een beetje bang van word. <laughs> de sfeer zit er wel in, hoor. Maar uh, ik zal eerst even hebben over het weer. Ja. Uh, want uh, er zijn natuurlijk heel veel berichten via internet te lezen over het weer. Maar dat ik ga iets wat uh, lokale mensen hier die hier wonen uh, vragen. Die denken het bijna zeker te weten, door naar de lucht te kijken... door de ervaring die ze in Bergen hebben, dat het middag wel gaat regenen. Ja. En dat is echt wel griezelig. Want ik uh, ben gisteravond die afdaling uh, dus afgeweest op, op mijn fiets... Ze waren toen nog met de weg bezig. Dus uh, de laatste stukjes asfalt... Uh, die waren ze in de gaatjes aan het stoppen. En moet zeggen... de weg ziet er best wel goed uit hoor, Deborah. Het is uh, wel lappendeken. Maar echt van die gruisplekken en van die gaten... die zie je er niet meer in. Het probleem is wel... En, maar dat heb je eigenlijk altijd in afdalingen... in Tour de France. De ravijn is echt ontzettend diep. Ja, als je, als je daar van afvalt... Dan, dan val je echt een paar honderd meter naar beneden. Uh, maar wat ik denk... Wat het voordeel is van die afdaling is dat het ontzettend bochtig is, dus dat ik niet... Ik vond het echt moeilijk, en ik moet zeggen, ik ben natuurlijk geen prof, maar ik vond het heel moeilijk om echt uh, vaart te maken. Dus, uh, want dat kan dan alweer een bocht, dan moet je alweer afrennen. Dus ik heb uiteindelijk 60, iets over 60 kilometer gehaald. Nou, dat is toch een snel snelheid. Ja, ja, ja, maar dat is, ik ben ook als de Madeleine afgeweest, maar toen heb ik wel, ben ik wel echt ver over de zeventig uh, gegaan. Dat, dat is wel een, een wat soepelere afdeling, uh, afdaling. Hans van der Wegen hier, die, die, die kijkt er heel erg bang bij, uh, Filemon, moet ik zeggen. Dus uh, ik, ik denk dat je wel onze held bent van de dag, uh, zo'n beetje. Ja, is, dat, is dat 60 gemiddeld? Nee, toch? Nee, nee, niet gemiddeld. Nee, gewoon stukken, ja. Maar uh, ik had ook nog een microfoon vast, want ik maakte ook een item voor de radio. Zo, zo. Dus uh, ik kon maar één, één, één, één rem bedienen. Dus, uh, maar even, je moet afdalen. Ik, je moet gewoon niet bang zijn. Als je echt lekker soepel en losjes op de fiets zit, dan gaat het best. En je moet even vergeten dat je een gezin hebt, thuis en kinderen en dat soort dingen. <laughs> even je hoofd leegmaken en dan je die berg en af. Dan blanco die berg af. ja. ja. Hey, even kijken, Filemon, uh, hoe het Robert-Jan uh, vergaat. Want Robert-Jan Boy is ook de berg aan het beklimmen. Dag Robert-Jan. Ja, hallo Deborah. Hallo. We zijn inmiddels gestart, om dat zo te zeggen. Ik het heb klinkt net een alsof je dat... gemotoriseerd bezig bent, hoor, Robert. Young. Ja, nee, dat is, dat, uh, dat is bepaald niet gemotoriseerd. Het is uh, allemaal net echt. Ik dacht in het begin, ik zit nog een beetje in aanbrongen hier op zo'n uh, lopende band. Maar ik merk je dat je langzamerhand toch in trance uh, begint te raken. Vooral omdat je dus echt al dues beklimt. Hè. Je ziet het uh, als het ware op een scherm, maar ik zie dat scherm niet meer... Ik zie mezelf echt fietsen hier in de buurt van Lagarde. Ik heb het stijlste gedeelte volgens mij nu achter de rug. Dat gedeelte van, nou wat is het, meer dan 12 procent. Wat je echt enorm voelt toch, in die bochten. En het publiek. Echt ongelooflijk als je erover na gaat denken, als je het dan voor je ziet. Zag ze juist een, een echtpaar. Ja, dat was in niet weer met een barbecue. Terwijl het weer toch niet best is, maar... Het ik hoor ze. Een inktvis. een inktvis in die uh, in de zon. Oh, wat even, nou hoor ik zo. Ja, ja. Zie je wel, zie je wel. We zijn bezig horen op Antwerpenwets. Dit is Lagarde. Ietsje vlak hier nou En dan door daar naar Uwets. hele de de dag. Maar oe, het valt niet mee. Ik uh, zou zeggen tot later. Ik probeer even wat gas te geven. <hijst> tot later Robert-Jan. Ja, en hij is ook te volgen de via de, de, de videoverbinding deproloog.varennl. De en ik zag hem toch wat harder trappen hoor, toen het publiek ging juichen. Ja Filemon, zo zal het uh, straks ook wel gaan. Ja, zo, zeker, zeker. En, ja, wat je wel echt afvraagt... hoe kan dit alsmaar goed blijven gaan? Want het wordt, elk jaar wordt het natuurlijk gekker. Je ziet uh, mensen in de raarste pakken die voorbijkomen, voorbij komen. Echt knettertje, knettertje lam. Gewoon echt... Nou, ik denk niet dat we ineens dat ze morgen nog in de gaten hebben. Dat, uh, of dat ze vandaag nog in de gaten hebben... dat er een peloton voorbij gaat. Dat is gewoon echt de enige angst. En de politie, uh, die, die heb ik ook nog even gesproken. En die, ja, wat zij doen is vooral gewoon een beetje rondlopen... En, uh, Kijken of uh, mensen een risicofactor zijn. Dan worden ze wel even aangesproken. Maar ik, uh, ja, ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren als het in echt losbarst hier. Nou, ik, uh, ik ook, uh, Filemon. En um, ik zou zeggen, succes met de tocht verder naar boven. Dankjewel. En um, nou ja, hou ze een beetje in toom, voor zover dat ik gaat vanaf natuurlijk. Vanaf hier een, een, alweer een terrasje waar ik zo meteen een cappuccino kan drinken. Uh, proost alvast. <laughs> Tot morgen. Bye. Het is bijna half twaalf. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Dit is radio 1. In het Waddengebied zijn de afgelopen twee weken 21 dode lepelaars gevonden. De dode vogels lagen verspreid langs de kusten van de oostelijke waddeneilanden en langs de Friese en Groningse kust. Waaraan de vogels overleden zijn, is voorlopig een raadsel. Een van de bekendste tegenstanders van de Russische president Poetin... moet vijf jaar de cel in. Alexei Navalny is veroordeeld voor verduistering van een partij hout. De oppositie is woedend. Medestanders van Navalny spreken van een politiek proces. Zijn advocaat heeft al aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan. Er wordt onderzoek gedaan naar een verdacht sterfgeval in een zorginstelling in Den Bosch. Een van de bewoners, een vrouw van 91, overleed. Gezegd werd na een val uit bed. Later ontdekte een arts botbreuken en ernstige wonden. Het OM moet uiteindelijk beslissen of de zorginstelling in Den Bosch wordt vervolgd. En Nederlanders zijn als het gaat om het consumentenvertrouwen met afstand het somberste volk van Europa. Het CBS meldt dat het vertrouwen een flinke tik heeft gekregen van de aanhoudende recessie. De ingestorte huizenmarkt, de oplopende werkloosheid... verlaging van de pensioenen en de forse bezuinigingen. De werkloosheid blijft stijgen, meldt het CBS ook. Per dag verliezen 500 mensen hun baan. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velden van de AMB. Zijn er wel, nog altijd problemen? Nou ja, ja, nog wel een beetje, maar ook wel goed nieuws ook over die A1 Hengelo richting Apeldoorn. De weg was helemaal dicht tussen afrit Lochem en Badmen. Nu is alleen nog maar de rechterrijschok dicht. Er staat nog wel 6 kilometer file vanaf de afrit Markerlo. Daar stond een vrachtwagen met personenauto's in brand. Verder nog een file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht 2 kilometer. De proloog. Zometeen, Amerongen is nog ver. On attend que le monde change, on attend que la vie nous range. On attend, on attend. On entend ce son étrange, les minutes passent en silence, on attend quel effort cette manie de tuer le temps, elles sont toutes dans l'air du temps. angoisses qui dérangent, rien ne change, on a peur, ce n'est pas fatalité, il nous faut relativiser, encore un effort, ça risque de prendre un certain temps, de laisser du temps au temps, finalement bien plus excitant, de regarder droit devant. Qu'il nous change, qu'il nous comble, qu'il nous range. Cette attente nous dérange. ça risque de prendre un certain temps, de laisser du temps au temps. Finalement, rien plus excitant de regarder droit devant. Nathan van Suarez. En ik ben benieuwd of deze muziek Robert-Jan Boy een beetje heeft geholpen in de tocht naar boven, Robert-Jan. Ja, ik probeerde het ritme een beetje vasthouden van die, van die muziek, maar dat lukt toch niet helemaal, moet ik zeggen. Want uh, het gaat hier weer wat steiler. Ik ben hier in de, bocht van, uh, in de buurt van uh, bocht uh, 13. En dan zie je daar die, uh, die potjes ook aan de kant staan. Peter Win heeft daar geloof ik gewonnen in 83, maar eigenlijk ja, is het moeilijk ook om weer dat te zien door het publiek. En, en dat, dat weer, dat is ook niet best. Nee, die zijn het, zeker het niet goed. Het schiet van de regen. Wij hebben geprobeerd, uh, Robert-Jan, ja. de omstandigheden zo goed mogelijk na te bootsen voor jou. Ja, nou dat kun je wel zeggen. De omstandigheden hier zijn ook uh, abominabel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar uh, ja, het is, het, is nog, het is nog steeds zwaar, logischer, logischerwijs. Maar aan de andere kant, ik merk als het hier nou zo'n beetje begint te regenen, het onweer en te hagelen, dat het ook een stuk verkoeling geeft eigenlijk... Want het is hier bijzonder heet op de Alp, ook door die immense hage publiek natuurlijk, wat aanmoedigt. Je ruikt ook een beetje de biertam van de Nederlanders met name. Ik hoor de eerste klappen ook. is stimulerend. Hoor je, je ze ook Robert-Jan? Ik hoor de eerste onweersklappen. Ja, het is, uh, het is werkelijk uh, schitterend moet ik zeggen. Het doet je allemaal wel wat. Ik voel golven van ontroering door mijn, uh, door mijn gespierde lichaam gaan. Ik ga nu een tandje zwaarder ook proberen te schakelen, want het gaat weer ietsje vlakker even, even staan in de peugel. En even een kleine demoratie, want ik dacht dat ik in de vette krootjes kroot, kroot zag rijden, krootzieker, ik kan zijn naam niet me goed uitspreken, maar ja, wat wil je ook als je inmiddels naar bocht 10 gaat? Ja hoor, daar rijdt hij? ik probeer hem in te halen, ik dacht dat ik Mollema ook nog daarvoor zag zitten, En helemaal in de verte, een verte geel stipje vloem. Nou, ik moet hem denk ik in de buurt van bocht 7 misschien wel kunnen inhalen, ik schakel nog een tandje bij het Kalm, kalm hè Robert-Jan? Amarong is nog Ik ver. Ik kan niet verstaan. Ja, doe maar rustig. Ah, op de pedalen staat hier inmiddels. U kunt meekijken via deproloog.vara.nl um, Roos, als we zo naar Robert-Jan kijken... Um, op wie lijkt hij dan het meest qua Nederlandse renner? Nou nee, hij zit net zo lelijk op zijn fiets als Froome. Ja, vind je? Ja, grijzelijk met die ellebogen zo naar buiten. Het ziet er niet uit, maar als hij boven komt is het mooi, toch? Kopje een beetje scheef. Ja, ja. ja. Nee, dat is, ja, is dat een typisch, nou ja, het is dus niet echt een typisch, ja, hij steekt nu ook zijn middelvinger naar nou ja, ons nou, op, ja, hij is niet zich echt zo erg meer fijn is. op uh, de fiets, uh, geloof ik. Uh, Robert-Jan heeft dus helemaal geen Nederlandse uh, trekken van, tenminste eigenlijk geen trekken van een Nederlandse renner, moet ik zeggen. Als hij wint vandaag wel. Dan weer wel. Ja, als hij boven, iedereen boven is, dan, uh, ja. Uh, Hans van de Wegen, um, zijn er Nederlandse renners die u in het bijzonder volgt? Ik heb, als ik, toen ik in Nederland werkte, uiteraard Bogert wel gevolgd. Maar we hadden, ik had een collega die nu bij NRC zit die heel erg bij Bogert ingevoerd was. Dus uiteindelijk was het ook maar van op afstand. Um, mijn eerste ervaring met Nederlandse renners was niet als journalist, Maar was, uh, ik weet niet of, of het Nederlands het eigenlijk weten... maar we hebben een on onwaarschijnlijke verachting, hadden wij destijds over voor Joop Soetemelke... Ja. Die ook nog door de Franse wet Job Zotte Melk uitgesproken. En wij, nee, geen achting, maar verachting, want die man dat was een wieltjeszuiger, vonden wij. Wij waren natuurlijk merksgewend, gewend, die iedereen naar huis reed. En dan kwam dan zoetemelk, die iedereen volgde. En die dan nog won, won ook in de. Ja, nou dat was tegen onze, onze Van Impe. Ja, dat was uh, vreselijk. Maar uiteraard hebben we die man dan later leren, leren kennen als zeer minzaam. Van de huidige generatie, uh, ja, nee, eigenlijk volg ik ze niet. Ik, ik volg het wielrennen als fenomeen. En, en niet echt de Er is maar één wielrenner die ik echt uh, redelijk heb gekend van de laatste jaren. Dat is dan, uh, of die ik beter kende dan de andere journalist, was Lance Armstrong toevallig. Dus ja. Je bent ook een keer bij hem thuis geweest, hè? Ja, ik ben een keer bij hem thuis geweest, ja. ja. Dat was heel opmerkelijk. En uh, toen vroeg aan het eind van het gesprek van. Uh, en uh, je hebt de reputatie als het over doping gaat, waarom vraag je niks? Zoals 2003. Ik zeg, ja, Lance, omdat er niks is. Ik zeg, maar als er iets is... Ik zeg, dan zal ik ze wel stellen, hoor, die En Een jaar later was het... was het, Ja, was daar een boek, was daar... Kwamen al die... En dan, dan heb ik ook tegen mijn collega daar gezegd... Tegen Suzanne Halliburton van de plaatselijke krant. Suzanne, he's on drugs. Like all the rest. Maar ik, ik wist dat wel. Maar je hebt daar geen bewijs van. Dan ga je dat ook niet vragen. Maar ik ga dan ook geen interview meer vragen met Lance Armstrong. Snap je? Ik heb na 2003 nooit meer Lance Armstrong willen interviewen wel nog met Johan Bruneel heftige discussies gehad. Zijn ploegleider. Ja, en dan zelfs als Lens gestopt was... nog een discussie gehad bij, bij twee flessen wijn voor twee mensen. En toen aan het, eind, aan het eind zei ik tegen hem... ik zei, kijk Johan... hij heeft niet op andere benzine gereden dan de rest. Oké, okay, zegt hij, dan hebben we een deal. En ja. Ik zei, ja nu heeft hij, het was geen interview, het was gewoon een gesprek. Maar we beide redelijk uh, door de neus... zoals wij dat in Vlaanderen zeggen. Ik moest dan nog een stukje naar huis rijden. Dat was onverantwoord. Maar Toen... Een, ja, toen wist ik het wel heel erg zeker natuurlijk. Maar dat was gewoon zo. Dat, en dat hoorde daar allemaal bij. En daar, daar heb ik dan het boek over geschreven. Geen begripvragend, maar proberen uitleggen hoe dat allemaal is gekomen. Maar de, de moeilijkheid is natuurlijk ook dat, dat je kan als journalist natuurlijk heel veel vermoedens al hebben gehad. Want je hoort nu, pas sprak ik een man, ik zat op de fiets en oh, wat doe je dan voor werk? Ja, ik schrijf over wielrennen. Oh, je bent een van de schuldigen. Ik schrijf er vrij kort over, dus ik, ik, ik was mijn handen in onschuld. Maar uh, je kan als journalist al je vermoedens hebben en het achter de schermen denken te weten, maar zolang je het niet kan uh, onderbouwen met feiten. Ja, dan, dan schrijf je gewoon een opiniestuk. Dan ben je een herdyschopper. Is niet vermoeiend dat het eigenlijk voortdurend dan ook weer daarover gaat? Ach, je, je kan je afvragen wat het nut ervan is. We kunnen, je ziet nu ook uh, dat, dat het hele land uh, valt over Mart Smeets. En, en dat is heel ver gegaan. Terwijl uh, diezelfde mensen ook langs de kant van de weg hebben staan juichen voor een winnende Armstrong. Dus ja. Weet je wel? We, we iedereen zoekt een, een partij van. Oh, die is schuldig. Oh, die is schuldig. Maar uh, de koers, dat zijn de renners, dat zijn de verzorgers, dat is de media en het publiek. En als het publiek al die jaren dacht van, oh, uh, die dopers op de fiets, had het publiek moeten zeggen: ik ga niet meer langs de kant van de weg staan, ik ga niet meer kijken. Hebben ze wel gedaan? Ik steek dan de hand in eigen boezem, net zoals heel veel journalisten ook doen. Van, goh, misschien had ik beter dat. Of hè, wat jongere journalisten die nu zeggen van, nou, ik ga er induiken. Maar goed, de halve olympische finale van de 100 meter is uh, betrapt. Deze week of vorige ja, week. Ja. En dat stond dan bij ons in het laatste nieuws... de krant die het vaakst over doping schrijft op pagina 15. Is dat uh, de top 10 van de Tour? Dan openen ja. ze daar de 1 van de krant mee. En de rennen ligt onder een vergrootglas. Ja, heel erg. Heel maar heel erg. Dit, vind ik, vind ik, dit argument mag je, mag je mee komen. Maar daar mag je ook wel tegenover zetten... dat uh, de aandacht in de Belgische media en de Nederlandse media... voor wielrennen over het hele jaar genomen ook aanzienlijk groter is dan voor de 100 meter sprint. Ja. Dus de, de verhoudingen zijn nog net zo. Ja, dat klopt ja. De van de koers. Ja, doping of geen doping, er zijn altijd helden. En die zoeken wij. En dat zijn dan niet per definitie alleen de winnaars. Wij zoeken de grootste kulthelden. En dat zijn weer de renners die dan door of juist los van hun sportieve prestaties geschiedenis hebben geschreven. En Marco Heil helpt ons elke dag bij die zoektocht. Marco, Goedemorgen, Goedemorgen. Debord. Ja. Alpe hè vandaag. Ja, inderdaad, Alpe d'U.S. Maar toch geen Nederlandse kultveld vandaag. Nee, nee, nee, sorry. Een Portugees. Nou. Joaquim. Augustinho. Ik denk vooral bij onze, bij onze luisteraars die 40 plus zijn, zal die naam nog wel een belletje doen rinkelen. He, was hij was een van de tegenstanders van Joop Soetemelk. Hij he. heeft 13 jaar lang de toer gereden, meestal samen met Joop Soetemelk. Hij heeft acht keer de top 10 gereden, twee keer zelf het podium gehaald als derde. Hij ja, heeft vijf toeretappes gewonnen, waaronder die van vandaag. Al Spor ja, sportief succes dus, maar we zoeken natuurlijk de cultfactor. Die is zitten over bij Joachim en Kijk, we zeggen wel eens dat wielrennen de hardste sport op aarde is. Nou, dat is natuurlijk zo. En dat die wielrenners de hardste atleten op aarde zijn, wat natuurlijk ook gewoon zo is. Nou, te midden die hardste atleten op aarde was Joachim en de aller, aller hardste. En die hardtijd die had hij eigenlijk in een, in een Privile tijdperk opgedaan toen hij als een soort huurlingssoldaat... in de oerwouden van Angola en, en, en Mozambique heeft meegevochten. Nou, die man heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt en gezien. Hij dus zat op een vrachtwagen die opgeblazen werd, dan zat zijn hele gezicht en zijn, en zijn buik vol met granaatscherven. Hij heeft malaria gehad en uiteindelijk, ja, is hij dan op 25-jarige leeftijd gewond terug naar. Portugal teruggegaan. En daar is eigenlijk op zijn 25 ste pas... zijn wielercarrière begonnen. Nou, die hardheid... die heeft hij meegenomen uit die... Afrikaanse oerwouden en die heeft hij meegenomen naar de kools van de Tour de Franse. Het was eigenlijk een man van staal, een soort rambo, een soort rambo op, op, op wielen zou ik maar zeggen. Of misschien moet ik het eerder zeggen, een man van Graniet. Want, want hij reed als een baksteen. Het was geen zicht een, een veel te gespierde kerel voor een klimmer. En hij, hij reed ook erg erg lelijk. En daar had hij ook de bijnaam de hulk aan overgehouden. Trouwens, er gaat vandaag nog een uh, renner in peloton mee, denk ik ineens, die dat bijnaam de hulk heeft, toen ze een uh, gokje in de borre... Nou, dat vind ik wel moeilijker, Marco. Um, ik moet je, denk ik, toch het antwoord schuldig blijven. Jurgen Ruans van, van, van Lotte ah. Demissel. Die, die rijdt al de hele tour met een gebroken gip Ja, jou wel maar, bekend natuurlijk ook. Ja, uiteraard, ja. Maar uh, hoe is het, uh, Agostinho? Even terug naar die andere hulken vergaan? Nou, ook deze willige kultveld eindigt weer dramatisch. Hij stopt in 81, is terug begonnen. En bij die tweede carrière is hij tegen de ronde van de Algarve, tegen een hond aangereden. Die is ja, met zijn hoofd tegen de grond aangekomen. Ze droegen nog geen helm in die periode. En heeft hij een schedelbasisfractuur overgehouden. Ja, en er is hij tien dagen later in het, uh, in het ziekenhuis aan overleden. Jeetje. Ja, hij overleeft zomaar even vijf jaar Afrikaanse oorlogen... en sterft dan aan een banale hond die oversteekt. Ongelooflijk. Nou, we hebben ze deze toer ook wel een paar keer over zien steken. Hè? De honden houden ze binnen, mensen, vandaag, zou ik zeggen. Uh, dankjewel, Marco, en tot morgen. Tot morgen, de boer. Roos Mentink, je zat net even heel snel in je boek te bladeren... Um, om je eigen cultheld te zoeken. Maar je ja, hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Het is Jansen Janssen. En hij staat op de achtste plaats in mijn top 100. Oh, dat is uh, nog heel hoog. Ja, want het, ik vind het ook een heel opmerkelijk verhaal. Uh, Vertel. Nou, je, moet, je moet je voorstellen dat vroeger, vroeger... toen, uh, toen de renners uh, naar de Tour gingen namens hun zadel mee... want het frame kregen ze van de organisatie. En uh, die fietsen werden door de Fransen keurig opgebouwd. Nou, Chefke Jansen, die, uh, die was niet dom. Hij was Nederlander en hij had vast wel geluiden gehoord over die kleine Franse frames. Dus hij was slim, hij nam zijn eigen frame mee. Met de gedachte, dan spuiten ze hem daar wel over en dan bouwen ze die op. Wist hij tenminste zeker dat hij goed zat. Zadel, frame, richting Frankrijk. En uh, dat, dat, was, dat mocht, dat, dat werd goed overgespoten en alles. En die fiets zou dan worden opgebouwd als alle andere fietsen. Nou, en hij staat aan de start van de eerste etappe met een goede fiets, en hij gaat rijden. En na die etappe, aan het eind van de etappe, tijdens de etappe ontwikkelt hij eigenlijk al een enorme pijn aan één kant en één been. En uh, na de etappe, hij ligt op tafel bij de masseur, en het is onduidelijk waar die pijn vandaan komt. Hij wordt behandeld en weet ik niet wat, en de pijn blijft. Volgende dag staat weer in de start en uh, halverwege de etappe wordt die pijn nog erger. En nou, weer behandelen, behandelen. Goh, wat onduidelijk. Wat is dat toch voor een blessure? Nou ja, maar je wilde de Tour uitrijden. Het was geloof ik ook zijn eerste Tour. Dus hij bleef elke dag met pijn opstappen. En met nog meer pijn stapte hij van de fiets. En hij heeft Parijs gehaald. Met, uh, met een onduidelijke blessure die niet te behandelen viel. En uh, hij, hij komt thuis. En, en op diezelfde fiets uh, gaat hij natuurlijk gewoon weer netjes trainen. En hij, uh, hij, uh, hij, hij blijft die pijn houden. Die blessure die blijft. Dus waarschijnlijk is hij echt ook wel heel erg hopeloos geweest. Want ja, je wil natuurlijk gewoon uh, een mooi seizoen rijden. En uh, op het moment dat hij met een trainingsmaatje een stukje gaat fietsen, zegt dat trainingsmaatje van, goh. Uh Sjefke, mag ik eens op die fiets voor jou? Ja, ja, dat is goed. Want het is natuurlijk heel mooi om op een fiets te mogen rijden... die Parijs heeft gehaald. Hè? Ik denk dat dat de gedachte erachter is geweest. Materiaal, mooie spulletjes. En die, uh, dat trainingsmaatje heeft nog geen vijf meter gefietst en die, die pist bijna zijn broek van het lachen. Want uh, Sjefke reed met, met ongelijke cranks. En dat zijn dus die met ongelijke trappers. Dus de, zijn ene been kwam hoger en zijn andere been niet. Dus dat, dat is, hij heeft als het ware zo op die fiets gezeten. Een beetje als iemand uh, die een wat hogere hak heeft in zijn schoen, bijvoorbeeld. Zoiets, ja. En uh, dat, dat, ja, dat heeft hij al die tijd niet gemerkt. En als je dan, als je dan kijkt hoe, hoe we nu op de millimeter... sommige jongens echt uh, als het zadel ook maar een millimeter verkeerd staat stoppen... dat moet veranderd worden en weet ik niet wat. En hij heeft Parijs gehaald op een scheve fiets. Eens kijken of Robert-Jan Boy de Alpe d'Huez gaat halen. Robert-Jan Boy... Hallo de Deborah. Ja, daar ben je weer. Ja, ja, ja, ja. ja. Het gaat, ik zit, ik zit een beetje vertikken met me. Je vertelling. zit wel goed op de fiets, hè? Ja, ik, ik hoorde net wat vlaar van Een of andere dame die zegt, je zit niet goed op de fiets. Maar volgens mij zit ik perfect op de fiets. Alleen als je inderdaad één keer op die pedalen gaat staan en alles uit de kast gooit... ...ja, dat doet die houding er niet meer toe. Dan gaat het gewoon om die, die, die wil om boven te komen. Ik ben bij bocht drie, bocht twee bijna moet ik zeggen. En het moet zeggen, het begint wel een beetje frisjes te worden. Want jongen, jongen, jongen, moet je dat weer horen. En die wind, het Hagelsteen is nu en dan, het publiek is natuurlijk nog steeds ongelooflijk. Zie je wel iets van de omgeving? Het... Ja, wacht even. ik zie daar echt volgens mij, het lijkt wel een kutte schapen. Nee toch? Precies dat middenwijk op die vlakte, komt daar een kutte schapen van rechts. Onbegrijpelijk dat de organisatie er helemaal niks aan doen. Daar hebben ze het over die afdaling van de, de die ze op de hele nog komt. Maar ik kom op de kutte schapen, wacht even jongens, ik moet even in de remmen. Ik moet even in de remmen jongens, wacht even. Volg met die schapen, niet te geloven, Ik sta stil. Ik sta stil, ik zie de vetten zie ik dat het uh, dorpje wel op de westel ligt. Het gaat nog stel naar de eventjes. Even op de trap kijken. Zo, dat er even op? Dan gaan hier even door het gas verhellen. Maar ik zal, het verdomme, Ja, ze zijn weer weg. Sorry uh, voor deze uitbarsting, te boogram, maar. Maakt niet uit hoor. Het is gewoon leven he? en dood. Ik uh, ben nou het bocht één inmiddels door. En ik scheur nou zo het dorpje in. Ik hoop uh, dat ik het nog voor 12 allemaal heb. Dat om ga jij zeker hebben. Ik schakel nog een tandje bij. Wacht even. Ik uh, schakel bij en dan uh, meld jij je zometeen weer bij ons. Wie zich ook heeft gemeld is Willem Frank de Noot. Want die volgt de Tour op de sociale media. En als het gaat om Twitter, de hashtags om vandaag in de gaten te houden. Althans, dat wil Le Tour graag. De organisatie dus. Dat zijn hashtag Alp. Uh, Dues en dan uh, d zonder apostrof met een z en niet met een s zoals je dat veel tegenkomt, want dan uh, nou, wordt je nauwelijks gelezen. Door de tour wordt ook hashtag vent uh, virage voorgesteld. En virage, het Franse woord voor bocht. Uh, ik moet dus zeggen hashtag vent virage, die wordt nog niet heel enthousiast gebruikt. Frank de Pender, die weet hem wel al te vinden in een tweet waar hij Mollema en Tendam succes wenst. You guys can do it zegt hij. Nou, wat betreft die andere hashtag al Dues. Dus daar beginnen de Tweeps nu een beetje warm voor te lopen. Rick Struik tweet een fotootje van de aankomst op. Alpdues met uitzicht op de finishboog. De containers met commentaarposities zie je aan de overkant. En hij schrijft daarbij onze vrienden van Movico. Nou, die kennen we al. Het bedrijf heeft al die dingen daar ja. neerzet natuurlijk. Hebben het er weer strak bij staan. Al dus Rick Struik. Nou, ik las net een, een tweet, langs, zag ik langskomen van Maarten Wijnands. Natuurlijk ploeggenoot van, uh, van Tendam en van Mollema. Hij zal ze moeten helpen vandaag. En Maarten Wijnands die zegt... Uh, ja, ik hoop op dezelfde behandeling als mijn, uh, als mijn ploegmaats. Hashtag... Push me. Dus jongens, iedereen die erin staat... help hem ook een handje omhoog. Um, en Todd Wright die meldt zich via Instagram. Hij zegt, bring it on... Het regent daar. Het regent waar hij zich bevindt. Dat is bocht 2 op de Alpdues. Dat zegt hij. Terwijl op zijn foto een man in een felgeel jackje. op zijn mountainbike. naar boven ploetert. nog 19 bochten te gaan. Ja, en de Nederlanders. en de Hollandse bochten. melden die zich al een beetje, of? Nou, gek genoeg. Uh, loopt dat nog niet echt storm. Tenminste, uh, ja. als, als je nee, kijkt naar de hashtag. bocht7 uh, nog niet. Ze zijn er volgens mij. meer aan het feesten. dan aan het tweeten. Martijn Mol. die meldt zich wel. nu al een enorm feest. in hashtag. bocht7 op zijn foto. Ja, zo, zo te zien kun je daar. over de hoofden lopen. Partytenten en veel oranje. Ook zoiets op de foto van Matthijs Franken. Hij moet er wel om lachen. Dat wordt een gekke huis vandaag. Suzanne Steveling tweet ook met die hashtag bocht 7. Ons eindpunt is in zicht. Zij is er dus nog niet. Fototje met zicht op de berg. En verre in de verte kronkelende bochten met publiek. Rob, Keizer. Rob de Keizer bedient zich ook van die hashtag. Maar hij schaamt zich wel een beetje voor zijn landgenoten. Vandaag ben ik even geen Nederlander. Hashtag hmm. plaatsvervangende schaamte. Hekje uh, met je Hollandse berg. En drie bochten verderop uh, kunnen de Ieren er ook wat van. Irish Corner ten al uh, wekenlang doen zij oproepen aan alle Ieren om daar vooral naartoe te komen. Vanwege, nou, want het is 15 jaar geleden uh, dat Elliot in het geel reed. Dus er is wat te vieren. Nu staan ze daar hun, uh, hun Ieren omhoog te schreeuwen. Uh, Dan Martin, Nicholas Roach. Ondertussen op Twitter wordt er wat gejijbakt uh, tussen Dan Martin en Welshman Geraint Thomas. Thomas, die moeten namelijk een beetje omlachen. Die doet er wat laat over. Hij zegt Dragons Rule. Verwijs het naar uh, Welsman. Maar zegt uh, Dan Martin op zijn manier: uh, Ja, dan moet je uh, in, uh, straks in Bochtie maar even stoppen om je excuses aan te bieden. Beide keren. Want waar is de. Welsh bocht dan eigenlijk. Ja, nou ja, zo gaat het even door op Twitter, zo'n strijd. Uh, over de Kolde-Saren, daar hebben we natuurlijk ook al heel veel over gezegd. Uh, is het op Twitter ook een onderwerp? Op Twitter is het ook wel een onderwerp, ja. Hobby wielrenner Stefan Teunis, uh, die komt ook via de hashtag komt hij binnen. Hij twittert zelfde afdaling van de Saren gedaan, vond het goed te doen... maar ik ging dan ook niet harder dan 40 kilometer omlaag. Met een smiley daarbij. De Britse wielerjournalist Daniel Freep, die tweet ook over, uh, over die Kolde-Saren... Ernst zegt hij, ik heb uit betrouwbare uh, bron... dat de Tour bijna niet naar Saren was gegaan vanwege marmotten. Ik weet niet of jullie daar iets over hebben gehoord. Nee, Hier in de avond. ik nee, heb er niks. Maar uh... daar zitten ze wel, maar ja. die zijn wel echt wel weg. Als ze één, één mens zien, dan zijn, dan zijn die dieren weg, hoor. Ze fluiten ergens van heel hoog in de bergen. Ik kan me echt niet inbeelden dat ze gewoon midden op de weg gaan staan... als, die, als het peloton afkomt. <lacht> nou, <lacht> en Pessieu schijnt er ook gereageerd op te hebben met... Uh, dus dat, nou ja, dat zegt wel genoeg. Een uh, twijfel nog bij de partner van Nicky Terpstra... Ramona van der Lek. Uh, zij denkt dat ze maar geen koers gaat kijken. Gevaarlijke afdalingen, slecht weer. Ze zegt, pff, blij als mijn lief veilig over de streep is. Dankjewel, Willem Frank de Noot. Samengeknepen billen dus bij uh, sommige mensen vanmiddag voor de buis. Um, bij Robert-Jan Boy niet, denk ik. Ja. ja. Je bent er bijna. Ja, we zijn in het dorpje. Ik ben in het dorpje, Deborah. We gaan hier tussen die huizen door. Dat doolhof van de huizen. Ja, het publiek staat werkelijk overal. En wat scherpe bochten hier. En dan zie ik daar een vet, al de zoetemelkbocht. Daar moet ik heel goed oppassen dat ik niet val natuurlijk. Je gaat daar met een klein stukje... En dan moet ik wat er wel een beetje tijd Ja, ik ga nu de zoetemelkbocht door. En nu is het eventjes alles uit de kast naar die pimmers. Uh. Ah. Ah. Sorry. Daar ben ik weer. Ik heb geen idee wat mijn tijd is, maar, maar je wel, bent er wel. Ruim, ruim binnen het uur, denk ik. <laughs> Waar ben ik? Och verrek. Ik ben in de Ik zie het nou weer. Ik dacht eventjes dat ik, uh, dat ik helemaal daar was, maar uh, ik ben weer een beetje wakker. Robert-Jan. De lektijk is hier volgens mij in de verte doorboren, maar... Robert-Jan. Jongen, jongen, jongen, jongen. Zal ik je blij maken? Wat een droom. Jij... Het uur. Hij heeft namelijk Alle wel onze aankomst naar vandaag door. gewonnen. Volgens mij hoort Robert-Jan mij helemaal niet meer. Naar beneden. Heerlijk. Hij Uit gaat gewoon naar beneden. Dat moet natuurlijk rechts. ook. Links Wat koos op Bas Kampdouw. Robert-Jan Boy, hij heeft vandaag ook onze aankomst gewonnen. We reserveren voor hem het unieke wielershirt en het boek De Aankomst van Bas Theeman. En we leggen het, Robert-Jan, in je postvakje. <totstit> De finishfoto. En aan die finish zit natuurlijk Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Hoi, hallo. Ik zie net Robert-Jan voorbij komen trouwens. Oh, jongen, nou slijf, jongen. wat even ziet die eruit? Afgepeigerd is Afgepeigerd. hij. Afgepeigerd, echt slijm uit de mond. Maar ja, nou die Saren nog even af, hè? Uh, Ook dat, ja. Want uh, dat gaat wel gewoon gebeuren. Nou, uh, collega Jeroen Wilaat die bij de start in uh, GAP uh, is... die heeft vanmorgen even gesproken met een van de mensen van de organisatie. En die zeiden van dat er geen sprake van was dat men uh, nu zou besluiten... om die kolde Saren, die afdaling in ieder geval, eruit te halen. Maar, hebben ze gezegd, er zijn wel controleurs ter plekke. Die blijven daar gewoon de hele middag. En die bekijken eigenlijk een beetje van uur tot uur de situatie. Want uh, ja, als het echt bar en boos wordt, stel je voor dat het... Uh, ontzettend hard gaat hozen. Dat het gaat onweren. Dat er misschien wel gruis van die berg naar beneden komt op ja. de weg. Ja, dan kunnen ze altijd natuurlijk nog op het laatste moment besluiten... om eh, na één klim alpen d'U.S. om daar eh, de koers te eindigen. Okay. We hebben het gezien hè, met die aankomst eh, in de allereerste etappe naar Bastia. Met die bus die onder eh, die boog ja. bleef hangen. En ze kunnen wel heel snel schakelen binnen die tourorganisatie. Toen werd natuurlijk eerst die finish drie kilometer vervroegd, daarna werd dat weer teruggedraaid. Maar goed, het bleek in ieder geval wel dat ze wel kunnen improviseren. Dus uh, het blijft eigenlijk tot het eind spannend. Ja, ik, we altijd. houden de spanning er nog maar even in. Uh, en ik heb inderdaad weer een paar foto's gezien van de Dauphiné uh, van afgelopen juni. Waar de renners inderdaad ook uh, die Col de Saren af zijn gereden. En uh, een prachtige foto in Le Quip, waar ze een trucage hadden gemaakt met Christopher Froome in de gele trui. Op die afdaling van de Saren. Ja, en als je dan die weg erbij ziet liggen, ja het is inderdaad, uh, het hoort eigenlijk niet bij de moderne Tour. Aan de andere kant, ja spektakel willen ze bieden en dat krijgen ze ook op die 10e aflevering. En Gio, is het uh, nog droog bij jou of regent het? Ik zie namelijk verschillende berichten van de voorbij komen. Nou, maar dat klopt ook wel, want het, uh, het, het zijn buien. Zo af en toe dan, uh, dan valt er weer eens eventjes een flinke plensbui... en dan is het in één keer weer droog. Op dit moment ziet het er redelijk droog uit. Het spettert misschien een beetje, maar de weg is wel kletsnat. En ik denk dat we vanmiddag nog heel veel ellende krijgen. Vanmiddag na twee uur is Gio natuurlijk ook weer te horen in Radio Tour de France. Hans van de Wegen, wie gelooft die renners nog? Schrijver, hartelijk dank voor uw komst. En ook Roos Mentink. De 100, nee, 100 opmerkelijkste Nederlanders in 100 keer tour. Dankjewel. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting. Zij is columniste bij de Volkskrant. Shaila Sitalsing. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Zij is tafeldame bij de Wereldrijd door. Shaila Sitalsing. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Dus heel vaak een mening, maar wat weten we eigenlijk van haarzelf?